Uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. President Trump heeft Kim Jong-un de hand geschud... in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Daarnaast stapte Trump de grens over naar Noord-Korea. Hij is daarmee de eerste Amerikaanse president... die voet zet op Noord-Koreaanse bodem. Trump had gisteren in een tweet gezegd... dat hij graag even hallo wilde zeggen tegen de Noord-Koreaanse leider... als hij toch in de buurt is. Trump vertrok na de G20-top in Japan naar Zuid-Korea... Voordat Trump Kim ontmoette werd hij in de gedemilitariseerde zone rondgeleid door de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en had hij een ontmoeting met Amerikaanse militairen. Het was de derde ontmoeting tussen Trump en Kim. Trump wil dat Noord-Korea zijn nucleaire programma opgeeft, maar de eerdere ontmoetingen hebben niet geleid tot harde afspraken saudi arabië heeft naar eigen zeggen twee drones van de Houthi-rebellen uit buurland Jemen uit de lucht gehaald. De Houthis wilden met de drones een aantal vliegvelden aanvallen, maar voordat dat kon werden ze al uit de lucht geschoten. De afgelopen weken werden vaker drones ingezet als wapen door de Siitische rebellen. Vorige week viel er een dode bij een droneaanval op een Saoedisch vliegveld. De OPEC en Rusland zullen de beperking van de olieproductie waarschijnlijk verlengen. Dat zegt de Saoedische minister van Oliezaken. In december vorig jaar besloten de OPEC-landen in Rusland om de olieproductie met 1,2 miljoen vaten per dag te verminderen. Dat gebeurde om de sterke daling van de olieprijs tegen te houden. De maatregel zou tot 1 juli gelden en wordt volgens de minister morgen met 9 maanden verlengd. Hij verwacht dat de oliemarkt tegen die tijd is bijgetrokken. Het was gisteren de warmste 29 juni ooit in Nederland sinds de metingen begonnen. Even na 6 uur gisteravond was het in de beeld 31,1 graden. En dat is net iets warmer dan in 1957. Het weer, vandaag veel zon, maar later ook wat wolken. Met een stevige wind van zee voor de 20 graden op het strand tot 30 in het oosten. Na het weekend geregeld zon, lokaal een buitje en 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan nog geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Chris Corner, een Amerikaanse jazz-zanger is. The, the Ballad of the Z Café. Dat is een citaatje. Chris Corner zingt the Ballad of the Z Cafés. The sad set, look what I had said, their hearts said. but time has said the party's through so.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 De Nazaten is een feestelijk Surinaamse Nederlandse groep. En ja, die maakt een soort muziek van een mengsel van Surinaams, jazz, antilliaans, eh, nou, van alles, van vadermuziek. Het is echt een feestband, zou ik bijna zeggen. Eerst heette ze de Nazaten van Prins Hendrik, vernoemd naar de echtgenoot van Wilhelmina. Maar tegenwoordig zijn het de Nazaten. En binnen de Nazaten speelt hier Robbie Alberga een, een, een, een grote rol. Maar de, eigenlijk uh, alle mensen van de band.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 We hide from the lights On that old village green When I was seventeen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 Their chauffeurs would drive When I was 35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 Keep saying you got something for me, something you call love. But confess, you've been messing where you shouldn't have been messing, and now someone else is getting all your best.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 When